1 Uur. Bartemalgmoed met het nws journaal Het protest van Brabantse boeren tegen de stikstof-eisen in hun provincie lijkt weinig te hebben opgeleverd. Maar een klein aantal boeren die al ver zijn met plannen voor milieuvriendelijke stallen. krijgen uitstel om aan de eisen te voldoen, is in een urenlange statenvergadering besloten. Tijdens de vergadering werd het provinciehuis geblokkeerd door boeren. De meeste van hen zijn inmiddels vertrokken. Vanochtend willen actievoerende boeren zendtijd opeisen... in het programma Business Class van Harry Mens. Dat wordt opgenomen in een hotel in Noordwijk. Zware voertuigen mogen nog altijd het Malieveld in Den Haag op. Woensdag meldde de gemeente dat die voortaan zouden worden geweerd... omdat het dak van de parkeergarage onder het Malieveld anders zou kunnen bezwijken. Maar in een brief aan de gemeenteraad spreekt Remkus dat verbod tegen. Ook zegt hij dat er tijdens de twee boerenprotesten... geen gevaarlijke situaties ontstaan door de trekkers op het Malieveld groenlinks Klaver en zijn fractiegenoot van Oyik zijn tijdens een werkbezoek aan Ethiopië in een bedreigende situatie terechtgekomen. Ze zijn na bemiddeling van Nederland door de Ethiopische politie ontzet. De twee bezochten Nederlandse tuinders in het zuiden van het land, waar het door betogingen onrustig is en de afgelopen dagen tientallen doden zijn gevallen. Bij een Joods gezin in het Noord-Hollandse dorp Hippolyteshoef... is eerder deze week s'nachts een zware vuurwerkbom ontploft. Volgens de moeder van het gezin was het een gerichte antisemitische actie. En was het niet de eerste keer. Het gezin met vijf kinderen woont al twintig jaar in Hippolyteshoef. In die periode zou er onder meer een boomstam door een raam zijn gegooid... en hakenkruizen in de sneeuw zijn getekend. Er is nog nooit iemand opgepakt voor de incidenten. De politie zegt de zaak te onderzoeken. Het weer vannacht waait het stevig aan zee, hard tot stormachtig. En in het noordwesten valt mogelijk wat regen. Overdag blijft het waaien. De zon komt er wel geregeld bij, behalve in het noordwesten. En het wordt zo'n 18 graden. Dit was het TNW's journaal. Mag het licht? Mag het licht? Nou, ik ben ambassadeur geworden vannacht voor de nacht. Omdat ik uh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij. Uh,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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Oh ja, ik is Danel Quinen. Hij is een real jerky. You got to it up get it Every Saturday night On your favorite it radio up. You got to bump it up The party's jumping yeah.